Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het overleg over het landbouwakkoord gaat begin juni verder. Dat schrijft minister Adema aan de Tweede Kamer. Gisterochtend vroeg werd het overleg met boerenorganisaties... na een marathonsessie afgebroken zonder dat er een doorbraak was geweest. Adema zei dat er wel belangrijke stappen waren gezet... en dat er was afgesproken om op een later moment verder te praten. Dat wordt dus begin juni. Voor de kust van Vlieland zijn 25 opvarenden van een Driemaster gehaald die dreigde te zinken. Het zeilschip had een lek in de boeg en maakte water. De KNRM en de brandweer brachten de opvarenden gisteravond naar Harlingen. De brandweer hielp ook om water uit de Driemaster te pompen. Aan het begin van de nacht was het schip weer stabiel. Een verwarde man is met zijn auto op hoge snelheid het Vaticaan binnengereden. Hij probeerde het eerste voet, maar werd door een bewaker bij de poort tegengehouden. Daarna ramde hij de poort met zijn auto en reed hij door tot op de binnenplaats van het Apostolisch Paleis. Toen hij daar uitstapte, werd hij aangehouden. Groot-Brittannië gaat de import van Russische diamanten verbieden, net als die van metalen zoals koper, aluminium en nikkel. Dat is onderdeel van een nieuw pakket aan sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook legt de Britse regering sancties op aan nog een 86 Russische functionarissen en bedrijven. AZ is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de Conference League. Na de 2-1-nederlaag vorige week tegen West Ham United in Londen gingen de Alkmaarders gisteravond in eigen huis met 0-1 ten onder. Het enige doelpunt werd gemaakt in blessuretijd. In de finale van de Conference League speelt West Ham United tegen Fiorentina. Het weer, het wordt een overwegend zonnige dag. Vanmiddag is het 16 tot 19 graden. Ook in het weekend geregeld zon. De temperatuur loopt op tot lokaal 23 graden op zondag. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 You're good. mm <laughs>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 me i love you understand The meaningless and forgettable. Forever wanted, forever needed, is here in my arms. Words are every We can Ik heb een Zonder te ik ben feliz. Ik Want me to do Ain't gonna talk about bear Town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 Io, che non sarò mai un Dio. Vivere, nessuno mai ce insegnato. Vivere, fotocopiandoci il passato.